We zijn op dit moment in Oostenrijk, op de Wijse Zee. Het is de bedoeling dat wij hier met een groep gaan schaatsen voor Kika. Ik heb een hele leuke clinic met Renate Groenewold gedaan. En die heeft ons echt even een goede pep talk gegeven. Dus het is echt heerlijk om hier te schaatsen. Er is een heel positief gevoel ook onder de mensen om echt iets te kunnen doen. Dus we gaan er gewoon voor. Ja, dit was echt zo cool. Ik had nog al uren door willen schaatsen. Of ik volgend jaar weer weet Zeker weten, ik ben alweer ingeschreven. Schaats voor Kika in 2018.